Drie uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op vier vluchten van luchtvaartmaatschappij Delta Airlines... van Amsterdam naar de VS zijn naalden ontdekt in broodjes kalkoen. Volgens Amerikaanse media werden in zes sandwiches een naald gevonden. Een passagier in de businessclass verwondde zich eraan. Maar na de landing in Minneapolis vond hij medische hulp niet nodig.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 EO Dit is De Nacht Met Herbert Codé Goedenacht en welkom bij de tweede uur van Dit is De Nacht op Radio 1 We hebben vorige uur geluisterd naar een gesprek met Vic van der Rijt Werkzaam voor uitgeverij Nijgen en van Ditmar die dit jaar 175 jaar bestaat En aan de hand van dat gesprek hebben we vannacht de vraag Welk boek ligt er op uw nachtkastje? En aan de telefoon heb ik Rob Engelsman, goedenacht Ja, Goeienacht. En ja, dat is wel bijzonder, hoor. want het boek waar we het over hebben... Dat, ja, dat kan nog niet op een nachtkastje liggen, want het moet nog uitkomen. Het ligt op mijn nachtkastje. Omdat ik het uh, moet uh, pers klaarmaken voor, uh, voor een eventuele uitgever. En het, uh, is, dan zou je denken, dat is je eigen boek zeker. Nee, dat is niet zo. Het is het uh, toekomstige boek van uh, Gerrit Krol. En uh, die heeft mij gevraagd om het persklaar te maken... En hij zelf namelijk. Uh, heeft ontzettend last van Parkinson. En uh, kan dat niet meer. Dat is het verhaal. Ja, dus en... ik heb uh, het manuscript gekregen zoals het was. En ik. Uh, en Gerard Kool heeft een hele speciale manier van schrijven. Hij schrijft altijd bij stukjes, bij gedeeltes. En die hij later samenvoegt tot een geheel. En. Uh, zelf deed hij dat altijd door uh, gewoon te laten uitprinten, uh, uit te tikken door, uh, door zijn schoonzus en dan uit te laten printen. En ja, maar... dan knipte ja. hij alle stukjes los en die plakte hij dan aan elkaar. Ik doe het natuurlijk gewoon met de computer. Mm -hmm. Nou, daar ben ik dus mee bezig op dit moment. En, en, en uh, je vertelde net al iets via uw, uh, uw zus. Is dat dan ook de, de relatie die u heeft? Want daar ben ik heel benieuwd naar. Hoe komt u dan in contact met Gerrit Kroon? Nou, ik uh, volg hem al sinds begin jaren zeventig. En heb steeds uh, contact met hem gehad. Op een afstand. Uh, ja, als hij ergens sprak of als het. Dat soort dingen. Ik heb ook eens een, uh, voor de lokale radio een interviewtje met hem gemaakt, filmpjes gemaakt over een van zijn verhalen voor lokale tv. Uh, nou, ik, ik ken hem redelijk goed, ben op, bij hem op bezoek geweest en zo. Hij, hij weet dus al een jaar of dertig wie ik ben. En op een of andere manier kreeg ze het idee dat ik degene wel eens zou kunnen zijn die ze daarbij zouden kunnen helpen. Zijn vrouw Janna en hij dus, ja. ja dat is wel, een, wel bijzonder, denk ik. Een hele eer, of ja, niet? Ja, ik kan wel zeggen. Ik stond perplex toen ik dat hoorde, ja. ja. ja. Want het is eigenlijk gewoon... Uit, uit, u heeft ooit een boek van deze Hij, woont hier, hij woont hier ook vlakbij. Dat heeft er ook in meegespeeld. Hij woont hier op de Korenweg hier in Groningen. Uh, waar hij uh, ook zijn leven zo'n beetje begonnen is. en nu ook uh, zo langzamerhand naar nou eindigt. zou je bijna kunnen zeggen: mm -hmm. dat, ja, dat is wat zwaar aangezet. Maar. Uh, een boek van Ad Zuider, en het heet ook Van Koreweg tot Koreweg En dat is hier links om de hoek. Dus ik loop er dagelijks zo'n beetje langs. Ja, maar maar dat, dat boek, er ligt dus nu een, een, nou, een boek wat, wat bijna klaar is. U moet het dus lezen. U moet dat pers klaarmaken. Manuscript. Klaar, manuscript ja. U moet dat pers klaarmaken. Kan je er al ja. wat over vertellen waar het dan over gaat? Wat, wat is de. Overspel. Het gaat eigenlijk over overspel. Over. Uh, ja. Of dat wel kan. Uh, Iets, uh, iets, iets krijgen met een andere vrouw dan je eigen. Daar gaat het over en alle consequenties daarvan en hoe dat dan verder gaat. En ja, alle, alle, alle problematiek die daaraan vastzit. Proble ja, ik noem het gerust problematiek. Ja. Mm -hmm. en, en, en daar gaat het eigenlijk over. Ja, en en wat, wat, wat is de reden dat, dat er gekozen is voor, voor dit onderwerp overspel? Hij wou er graag nog een keer wat over schrijven. Het komt al vaker in zijn boeken voor, hoor. Uh, ik, ik ben niet echt... Uh, ik verklap niet echt een geheim als ik zeg dat uh, er veel van zijn eigen biografie, zijn eigen leven in zijn boeken zit. En uh, dit eigenlijk ook, heel duidelijk. En, uh, het, is, ja, het is een onderwerp wat hem blijkbaar gewoon bezighoudt. Ja. En Het, het, het komt alleen eerder in zijn boeken voor, trouwens, hoor. Mm -hmm. uh, op een bepaalde manier, maar niet nog... En op dit moment is het niet in, in een ik-vorm... Ja, het is gedeeltelijk in een ik-vorm geschreven. Maar het is toch vooral een uh, boek wat, uh, ja, ja, volgens mij toch erg over zijn leven gaat. Ja. Dat mag ik helemaal niet zeggen, misschien. Maar goed, het is nu gebeurd. En uh, dan, dan, dan ben ik nog tot slot heel benieuwd, uh, Rob. Uh, je, je moet dit boek dus nu, dat dus vind ik wel leuk om te horen... de andere kant, zeg maar, voordat het boek zeg maar, op een nachtkastje echt ligt bij mensen. Jij bent het dus nu pers klaar aan het maken. Wat betekent dat? Je bent het dus aan het lezen? aan het ja, nakijken. Op... Ik ben het, ja, ik ben al die stukken aan het samenvoegen... in zo'n danig uh, manier dat het uh, geheel wordt. Maar dat betekent dat je ook echt soort de samensteller bent, wordt, van het boek? Nou, hij heeft geschreven ja. en ik heb het manuscript toegeleverd gekregen en mm -hmm. ik plak de stukjes als het ware aan elkaar. daar komt het eigenlijk in feite op neer. En, en volgt er dan nog een eindcontrole van de schrijvers? Ja, zelf? oh ja. Ik ben ik ben wekelijks in contact met Gerrit Krol en met Janna en dan, be, dan be, bespreken we het. Ja. En dan geeft hij weer tips. En dan uh, geeft hij ook aan wat hij eventueel nog extra wil, uh, wil schrijven eraan. En uh, ja, natuurlijk. Er wordt niks gedaan zonder dat hij daar uiteindelijk zijn fiat voor geeft. Nee. En als hij zegt het, het is niet goed genoeg of wat dan ook. dan gebeurt dat niet. Nee, de titel is nog onbekend uh, op dit moment? Ja, de titel is eigenlijk onbekend. Ja. Ja. En, en wanneer verwacht je dat het uh, boek in. ja, klaar is? De titel is? is nog steeds moet kunnen. Oké. Okay. En uh, je, je hebt het inmiddels al helemaal een keer gelezen? Oh ja, wel wel twintig keer, zo langzaam. Ik, uh, ik lees het stelkers door en krijg dan weer opnieuw ideeën van hoe de volgorde beter zou kunnen zijn. En uh, ik heb ook vragen natuurlijk. Ik vraag aan hem wat heb je daar precies mee bedoeld? En, uh, uh, uh, waar gaat het over? En dat, uh, dat zet hem dan ook weer aan tot ideeën. Over wat hij nog kan aanvullen en wat hij er verder nog mee kan. Ja. En, en, en en kan je kan je er wel wat mee? Kan je zeg maar in het verhaal komen? Want het is een verhaal over ja. overspel. Misschien staat het wel heel ver van je af en denk je, ja, wat moet ik daar eigenlijk mee? Nee, nee, het staat niet heel erg van ver, ver van me af. Nee, ik kan er heel erg in komen. Ja. Het is uh, ja, zoals het, zoals ik het nu klaar heb, kan het wat mij betreft, uh, maar ik ga er natuurlijk niet over. Gewoon uitgegeven worden, is het een verhaal. Uh, ja, hoe moet ik het helemaal zeggen? Er zit een verhaal in. Het loopt door. Ja. Maar, maar een verhaal. Een begin, een midden en een eind. En uh, je zou kunnen zeggen hier en daar dat er nog wat uh, ja, open stukken in zijn. En dat vindt hij zelf ook. Waar hij nog eventueel wat aan wil doen. Ja, en, en is het verhaal vooral geschreven over. Uh, de, de pijn van, van de overspel die je daarna kan hebben, of uh, dat het verscheurt? Of dat het, Onder ja... andere. Ja. Onder andere, maar ook, ja, laten we zeggen, de vreugde ervan, zomaar zeggen. Hm. Uh, wat een plezier wat je gaan kan beleven. Ja, het is toch wel een, uh, ja, een echt drama hier en daar. Maar het is ook. Uh, ja, het is ook heel, heel, heel, heel vrolijk soms en heeft heel geestig zitten, allerlei hele geestige dingen in over pijnzingen en wat zeg maar, hij heel goed in is, het is natuurlijk ook een filosoof, is al eens een keer door Ad Zuiderend gezegd, um, hij denkt graag na over hoe de dingen in elkaar zitten. En, uh, of dingen kunnen of niet kunnen, dat soort zaken. Ja. Rob, ik wil je bedanken voor je telefoontje. En ik zou zeggen, ja, succes nog, want je gaat het waarschijnlijk nog heel veel keer lezen de komende tijd. Ja, ik ben... Uh, ik heb juist de laatste dagen... Uh, de laatste dagen heb ik uh, weer verschillende ideeën opgedaan. Waardoor het allemaal... Waardoor de puzzel eigenlijk uh, nog iets beter is gaan sluiten eigenlijk. Oké. Okay. Ik wens en je heel morgen, veel succes. Morgen, ja, morgen zie ik hem meer, dan ga ik er langs. Ja. En dan met, met dit manuscript dat ik dus weer bewerkt heb. Ja. Maar hij zit op het ogenblik in Maartenshof. Hij, uh, dat komt door z'n Parkinson. Ik uh, ja. wens wen je heel veel succes met de afronding. En uh, bedankt voor het bellen, Rob. Heel triest. Ja, bedankt. Dag. Oké. Okay, dag. U kunt uh, meepraten over het onderwerp boeken. Welk boek ligt er op dit moment op uw nachtkastje? Belt u dat door via 0800-1121. Dat is 0800-1121.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 We'll mm -hmm. see En Sunny hier in ditse nacht, een uh, nummer uit 1966. Wij praten over uh, boeken deze nacht, boeken die op het nachtkastje liggen op dit moment. En aan de telefoon heb ik uh, Henk, goedenacht. Goedenavond, Henk Kurslag. Dag Henk, uh, er ligt bij jou een boek op het nachtkastje over Hidde Heresma, Een boek één jaar na zijn uh, ja, overlijden. Verschenen, inderdaad. Het heet ook uh, Heren Heresma. Het is een beetje moeilijk verkrijgbaar, je moet echt naar vragen, want het ligt er niet. Maar er zijn er wel genoeg gemaakt... Er zijn veertig mensen in Nederland, die hebben Anton de Goede en ik samen aangeschreven om te proberen dit van de grond te tillen. En het is gelukt, het ligt in de handel, maar het moet eigenlijk nog even bekend worden dat het er is. En daarom bel ik u. Aha, u komt er gewoon heel hard reclame maken hier. Ja, maar het is allemaal belangeloos hoor. Dus uh, het gaat niet om iets verdienen of zo, maar nee. om liefde uit te dragen. Dat ja. is het bijna. Maar, maar, maar even, eventjes het, het verhaal, uh, wie was Heren Heresma? Dat is uh, ja, naar mijn idee een van de betere schrijvers in Nederland. Heel origineel en een heel breed oeuvre. En toen hij dood was, toen is er eigenlijk weinig aandacht besteed in Nederland aan dat werk. En daarom uh, hebben wij dit uh, een jaar later uh, gedaan. Op zijn sterfdag is het uitgekomen. En dat is dus een, een, een boek, een jaar later. En daarin vertellen dus veertig andere mensen... Ja, schrijvers, Sherry Duins, Elga Ruup samen... Monika zou, euh, nou ik kan zo nog een tijdje doorgaan, Anton Korteweg, At de 40 min of meer bekende Nederlanders die zeggen wat ze aan hem beleefd hebben, wat ze van zijn werk vinden. Het is kortom een heel afwisselend en alleraardigste boekje, ongeveer 65 pagina's. Het ligt bij mij op, <lacht> ook letterlijk op de uh, nachtkastje, omdat ik het gewoon, ja, ik heb het uh, mee samengesteld, zelf ook een bijdrage kunnen leveren. En ja, het is er nou en het, er gebeurt weinig mee. En dat zou uh, erg jammer zijn als dat niet gebeurt. Ja, en het, het ligt op je nachtkastje. Uh, betekent het dan dat je iedere keer weer een nieuw hoofdstuk pakt... en eventjes wil, wil kijken hoe iemand anders uh, deze herenheersmaar uh, zich herinnert? Ja, ook al... Uh, ja, ik ken het bijna uit mijn hoofd natuurlijk, want ik heb, ik heb het mee samengesteld. Maar uh, er zitten zulke aardige bijdragen bij. Van gewone mensen en die met hem geschreven hebben en gebeld... En... Nou, allerlei, uh, anek ook anekdotes, de, de wat ergere dingen van de grote schrijvers, die uh, rare dingen die hij ook wel uitgehaald heeft. Maar het gaat eigenlijk in wezen om het werk, een gigantische over, daar is niets meer van te vinden in de boekhandel, één jaar na zijn dood. Nee. En wat, wat is nou, want je hebt het, het ligt op je nachtkastje, je hebt het al een keer gelezen, wat, wat is nou, welke schrijver uh, vind je nou dat Heer, heer is maar het mooist eert in zijn stukje? Ja, dat is uh, Monika Sauer. Die, uh, daar beginnen we dan ook mee, dat is precies één pagina. En die zegt aan het eind dat ondanks alles wat er allemaal in de wereld uh, bestaat en gezegd is over heer Heersma, dat hij eigenlijk nog onbegrepen is. En dat hij daar dus eigenlijk niets meer aan kan veranderen. Zijn werk onbegrepen. Omdat hij ook, uh, dat is toevallig bij de EO, maar Heresma heeft ook een kant uh, die uh, uh, het geloof uitgaat. En daar uh, was je altijd erg mee bezig, maar dat hebben heel veel mensen niet begrepen. Waarom die daar op, op die manier zo over dacht? Ja omdat, ja, omdat hij, uh, hij heeft bijvoorbeeld ook pornopersyflages geschreven heeft. Ja. Maar die pornopersyflages denken mensen: oh, dat is, uh, dat is vies, maar dat is met een bepaalde bedoeling gedaan. En dat, uh, ja, er zijn sommige mensen in Nederland die hebben dat wel door, maar anderen niet. Het, zou, ja, het is echt een, een onderwerp dat wel iets voor de EO is, denk ik. En dat is ook goed, omdat dan ook zijn andere werk uh, aan de orde komt. Ja. Je hebt het boek al meerdere keren dus gelezen. Um, ja. De passage heb je zojuist genoemd. En, um, wanneer heb je deze, deze schrijver uh, ja, leren kennen? Wanneer heb je het ontdekt? 1974 ongeveer. Dat weet ik nog precies. En hoe ging dat? Um, ik was, dus ook, dat zat ook in het boekje zelf. Dat heb ik ook zo geschreven. Uh, bij, ik was eigenlijk helemaal geen lezer. Ik ging bij de ECI, hè, die bestaat geloof ik niet meer, de bo die boekenclub. Mm -hmm. En daar was een, uh, werd een boek aangeboden, Heere maar langs Berg en dol Klinkt horengeschal. En dat las ik. En toen dacht ik bij mezelf, mensen, kinderen, als dit literatuur is, dan hou ik blijkbaar toch wel van literatuur. En toen ben ik daar ingedoken, ik ben gaan studeren. Ik heb Nederlands gestudeerd op de, de Nijmeegse Universiteit. En ja, dat is zo gaan groeien. Ja, want dat, dat boek was dan waarschijnlijk, was het dan voor jou een soort van aanzet om daar meer mee te doen met taal, dat je dacht van hé, hey, ik vind het eigenlijk toch wel leuk. Leuker dan ik had gedacht. Met langswegendal? Nou, dat je door, door dat boek dacht van hé, hey, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk om, om echt boeken te lezen en, en er meer mee te gaan ja. doen. Want je bent uiteindelijk Nederlands ja, gaan studeren. Ja, ja. Je zou nou de een boekenkastens moeten zien. En dat is eigenlijk de start. Nou, niet, niet helemaal. Ik moet er weer niet overdrijven, maar het is toch wel gekomen. Nou, als dit literatuur is, dan hou ik van literatuur. En dan ga ik er ook meer mee bezig. En dat was langs berg en Dal. Maar inmiddels heb ik uh, nou, twee planken vol met het werk van Egersma. Is, het is niet zo bekend misschien, maar uh, hij heeft hele bekende werken. Een dagje naar het strand moet u ook, toch ook wel kennen, denk ik. Ik ken het, ik ken het niet, maar uh, ik, ik ga het zeker noteren. Ik heb al een hele mooie waslijst, zoals u uh, heeft gehoord de ja, afgelopen anderhalf uur. Ja. Ik heb uh, lang mijn best moeten doen om erin te komen, maar ik wou het per se. Ja. Ik wil u bedanken dan uh, inderdaad voor het, uh, voor het uh, doorgeven. Uh, Heren Heresma dus. En uh, er is ja. dus een boek uitgekomen. Wat is, was, was nou de titel van? Het heet gewoon Heren Heresma. En dat ja, daar heb ik z'n best aan. Het is een, uh, kan ik misschien nog even al vertellen. Uh, een leuke uitgever in Amsterdam. Die geeft een tijdschrift uit. Het heet uitgelezen boeken. En daar heeft hij een editie helemaal aan Heren Heresma gewijd. En dat is nu in de boekhandel te bestellen. Oké. Okay. Helder, bedankt voor het doorgeven en uh, ik wens u een goede nacht. Nou, u ook hartelijk dank. Dank u. Dag Henk. We gaan naar uh, Annie, goeienacht. Goeienacht, <coughs> sorry. Uh, ik uh, heb op mijn nachtkastje al sinds lange tijd uh, Nico Talinde leren, ik weet niet of u die weet, kent, maar het verhaal gaat. En uh, hij heeft, ik ben in contact eens een keertje gekomen op een lezing met hem, en dat deed hij. ...onvoorstelbaar goed. Hij legt dan als het ware bijbelverhalen uit. Hij is dominee en dominee. En uh, ik kom uit een gezin waar mijn vader christelijk gereformeerd was... En, ...of is vast, hij is het niet meer... ...maar heel erg absoluut was. En het was zo'n verademing om een dominee iets te horen uitleggen... Wat niet dwingend was. En dat vind je in zijn boeken ook weer terug. Het is ontzettend plezierig om te lezen. Het is. Uh, het zet je tot denken. Je kan er een beetje op kouwen. En uh, ik vind het nog steeds een, een mooie handleiding in mijn leven. Ja, en, en, maar u zegt, uh, er de, de werd vroeger in mijn jeugd. Er werden, als er verhalen over de Bijbel werden verteld. dan werd het verhaal verteld als. Het is absoluut zo is het en niet anders. Juist. En, en het, het boek. En, uh, uh, erg bijbelvast waren ze allemaal. Toen ben ik dus als zodanig dus ook wel opgevoed. Maar het was echt zo dat hij... Uh, ...zo ontzettend menselijk erover kon spreken. Hij gaf je ruimte. En dat is iets wat uh, mij altijd erg hard... Zo oud is het boek niet, zie ik het dus nu. Het is van 1998. Dus het is alweer een jaar of 14 jaar oud. Maar... Uh, het is nog steeds uh, echt heel plezierig als je dat eens een keer op je door je gemak zo uh, overlezen kan. En uh, ja, het, uh, het doet mij altijd goed. Ja, want, want wat, wat, wat uh, heeft u dan bijvoorbeeld een, een, een verhaal, uh, zeg maar, de titel van het boek is 'Het Verhaal gaat'. En kunt u dan een voorbeeld uh, het is een noemen? Een dat... hij hij neemt een Bijbeltekst. En uh, daar praat u over. Ja, en, en wat is dan voor u de manier waarop u zegt: van, Nou, dit geeft mij ruimte, hier kan ik gewoon op mijn eigen uh, denken. Waar, ik kan hier zelf kritisch naar kijken en ik kan hier zelf iets van vinden? Ja, hij geeft uh, gewoon. Uh, hij, hij neemt het Bijbelboek en gaat ermee aan de wandel. Hè? Dus op een gegeven moment. Uh, uh, ja, ik weet het niet zo precies waar het nou meteen staat om het voor te lezen, maar. Uh, dan zegt hij op een gegeven moment... Uh, ja, uh, als we dus gewoon het scheppingsverhaal nemen... dat Kaaien en won, was het nou zo erg hè, dat die broers niet met elkaar overweg konden? En dat gebeurt in elk gezin. En de manier waarop het uh, niet gelijk uh, heel heftig toegaat... Uh, vertelt hij dat... Mens zijn betekent medemens zijn. En mm -hmm. hij haalt er andere dingen bij. En dat heeft mij toen heel... Ja, het heeft mij echt uh, heel goed gedaan. En ik denk altijd... Nou, dat boek dat... Uh, als ik het moeilijk vind... Want ik ben sinds anderhalf jaar weduwe En uh, dan denk ik... Uh, ach, laten we eens even kijken wat Nico ervan zegt. Ja, ja, precies. Dus dat, dat boek geeft u ook dan de steun en inspiratie en kracht. Dat, dat, uh... Ja. Nou vast, ja. En ja. wat is dan een passage in het boek waarvan u zegt... Ja, dat, dat, dat is dan een hoofdstuk wat ik echt vaker lees? Nou, een van de dingen die... Uh, wat ik net al een klein beetje aanhaalde is... Uh, ben ik mijn broeders hoede? En dat is een vraag die menselijk is, hè? Mm -hmm. uh, alleen, God geeft daar geen antwoord op. Dat moet je zelf uh, voor hem dus... Uh, Getalen. Dat moet je naar je eigen leven doorstellen. En zo zijn, er waren er dus ontzettend veel, en dat vind je ook in het boekje terug. Uh, dingen die bij ons thuis absoluut waren. Uh, waarvan je dus zeggen van. van daar moet je zelf je weg in het leven door vinden. En uh, dat heb ik dus uh, als zodanig. Uh, uh, ja, heel, heel goed gevonden. Ja. En, en daar bedoelt u mee, ben ik mijn broeders hoeder? Dat u dus niet altijd u verantwoordelijk kunt voelen voor uh, daden voor van anderen? Voor de wereld. Ja, ja. ja want uh, dat je eerst thuis de boel zelf op orde moet hebben, denk ik wel eens. Hè? En dan kan je pas oordelen over andere mensen en uh, over andere zaken. En ik vond dat altijd uh, ja, heel, heel belangrijk. Een van de dingen ook. Die hij met, toen met die lezing, want daar heb ik hem eigenlijk uh, twee keer mee gehoord. Dat hij dat dan onderschreven. Uh, ze waren met z'n drietjes. Eentje die speelde fluit, en de andere die. Uh, er was een meisje bij. die uh, dan prachtige gedichten voorlas. En dan pakte hij ook weer regels uit dat gedicht. en daar. Dat maakt je blij mee. En dat zie je in zijn boeken ook weer terug, tenminste in een serie, hè. Dat het een verhaal gaat. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dat uh, mij duidelijk he heeft gehad dat je dus buitenkerkelijk kan blijven... ...en toch uh, dingen uh, je eigen maken kan. Ja, precies. En hij ook misschien dingen leert begrijpen uit de Bijbel als je dit dus leest... Op een, op, ...omdat het op zo'n menselijke manier is verteld. Ja, daarom, hè. Uh, hij, hij vertelt het helemaal niet dwingend. Is het dan zo erg dat hij dit of dat deed? Is het zo erg dat uh, Rebecca uh, uh, eerst maar eens een keer de wensen van, uh, uh, uh, van, van de, va uh, de knecht van haar uh, uh, uh, uh, uh, uh, Hij wordt hem uitgezonden en dan wordt hij dus, uh, moet hij Rebecca gaan halen als bruid. Hè? Dat ze daar helemaal niet uh, zo op te trappelen. Hè? En dat... Dat zijn zo van die dingen die, die me heel bij zijn gebleven uit die dingen. En die ik dus in zijn boeken lekker na kan lezen. En dat geeft zelf de vrijheid die ik in mijn jeugd zo gemist heb. Ja. Ik vind het mooi om te horen, Annie, dat u dat uh, zo ervaart met dit, met dit boek. En dat zo'n boek erbij kan helpen. Ja. Dat is toch ook denk ik, mooi. Uh, ook een compliment aan de schrijver toe, inderdaad. Ja, daarom. Dus ik denk, ja, het, het is misschien een beetje vreemd dat ik dat zo, de, dit boek pak, maar. Nee, vind ik helemaal niet. Nee, hoor. Ik vind het juist mooi om te horen wat er ja, bij iedereen mensen zomaar willekeurig het Nederland op het nachtkastje ligt. Dat vind ik het dat mooi. U. Ja. En nu heel veel succes met uw programma. Hè? Ja, dank u wel en een goede nacht. Dank u wel. Dag, dag, Annie. U kunt meepraten over dit onderwerp. Welk boek ligt er op dit moment op uw nachtkastje? 0800-1121. Dat is 0800-1121. Do I watch and go? Sebastian hier in dit is de nacht op Radio 1. I want the world to stop. En, uh, in deze nacht hebben we het over uh, boeken. En ik moet zelf zeggen dat ik, uh, nou, ik ben niet echt een lezer. Ik moet me altijd wel zelf toezetten om echt een, een, een boek te gaan lezen. Ik hou zelf wel echt van, uh, van waar gebeurde verhalen. En een, een, een boek waar ik door echt gegrepen ben, uh, dat is al lange tijd geleden, dat was op de basisschool. Dat was echt een boek wat indruk heeft gemaakt. En ik was toen ook niet meer te stoppen. Ik wilde het helemaal uitlezen. Maar ik heb dus op de baarschool in groep 8 een boekbespreking gehouden... over de ontvoering van Alfred Heineken. Dat is een boek geschreven door Peter Erde Vries. Ik vond het echt een heel meeslepend verhaal... over de, de ontvoering dus van Alfred Heineken en zijn chauffeur Abdoderen. En ik vond het vooral een, een fascinerend boek vanwege de details. Dat je, er, dat je erbij bent. Je voelt spanning van de ontvoerders. Je voelt de, de pijn en de vertwijfeling bij, bij Alfred Heineken... die opgesloten zit in een loods met, met dubbele banden... en met geluidsdichte cellen. En dat je dan ook ja, die spanning meekrijgt... Dat, dat er zo'n grootse ontvoering vroeger in Nederland kon plaatsvinden. Dat ging om zoveel geld. En dat, dat is een boek wat mij altijd is, is, is bijgebleven. Het is nou niet een boek wat op mijn uh, nachtkastje zou liggen... waarvan ik zeg, nou dat, dat zou ik nou ieder jaar nog een keer lezen. Maar het is wel een boek wat mij uh, bijgebleven is. Aan de telefoon heb ik uh, Anke. Goeienacht. Goeienacht. Hoe Anke. heet je ook weer? Ik heet uh, Herbert. Herbert, ik heb een boek van twee honden van Richard Adams gelezen. En is Richard Adams de, de is dat een, uh, uit mijn hoofd is dat de Engelse schrijver? Ja. En dan heb je een boek gelezen wat waarschijnlijk vertaald is. Twee honden in het Nederlands. Ja. En waar, waar gaat het boek over? Over 200, twee honden, twee, twee die bij elkaar horen, die zijn allebei in een, uh, in een uh, en een proefstation terechtgekomen. En een, doen ze allemaal proeven met die honden. En dan leef ik heel erg mee. En toen zijn ze met z'n tweeën ontsnapt. En toen hebben ze een hele avontuurlijke weg beleefd. En toen kwamen ze uiteindelijk, kwam het goed, toen kwamen ze weer bij hun baasje terecht. Oké, okay, en, en ze waren dus in een proefstation, wat moesten ze daar allemaal doen? Nou, die ene hond, die, die kreeg in zijn hersenen, hersenen van die pinnen... En die andere hond werd in het water gegooid. En de keken hoe lang die hield om, om te zwemmen. Dat hij bijna verdronk. Nou, dat, is niet echt, dat zijn niet echt prettige verhalen. Ik, ik kan me zo voorstellen dat u een hondenliefhebster bent. Nou, hoe heet je ook weer? Herbert heet ik. Herbert, ik ben heel. Ik heb een borderline persoonlijkheidstoornis. En ik hou heel veel van dieren. Ja, heeft u zelf ook honden? Heb ik gehad, maar na. Nou, nou heb ik ze niet meer, want ik woon onbegeleid. Mm -hmm. En dan mag ik geen dieren meer hebben. Nee, maar is, het da is dat ook de reden dat u dan dacht van ik ga een boek over honden lezen? Want hoe bent u daarbij gekomen om dit boek te lezen? Nou, ik was lid van de bibliotheek. En toen las ik op de omslag twee honden. En toen dacht ik nou, dan neem ik mee naar huis. Dat lijkt me wel interessant. En de Stad van de Ode Beer heb ik ook gelezen. De Stad van de Ode Beer. Daar ging het over een beer. Ik weet niet meer precies waar dat over ging. Want dat, heeft, dat van die twee honden heeft een hele diepe indruk op me gemaakt. Ja, maar. De, en, en, en de hond die je vroeger had, wat was, wat was de naam? De ene heette Rakker. En de andere heette Sigi. Na nou, Sigmund Freud. Aha. En, en dat is ook dus de reden dat u dacht van nou ik wil een boek over honden lezen. Om toch wel even terug te gaan naar die tijd van vroeger. Dat u die, die honden er zelf had. Ik was, ik, was, ik was gek op mijn honden. Ja. Ze zijn allebei 14 jaar geworden. En toen kreeg de ene een neusbloeding En toen liet ik, liet ik bij de dokter foto's maken. En toen zei ze, hij heeft een, uh, een gezwel in zijn hoofd. En dan kan ik de halve neus afhalen, maar dan moet hij met een halve neus leven. Ik zei, dat wil ik niet. Hij is veertig jaar, geef hem dan maar een Tje, Ja. Ja, dat zijn dan toch herinneringen die dan bovenkomen, denk ik, als je zo'n boek leest. Dat je dan toch teruggaat naar je eigen, eigen twee geliefde huisdieren. Ik hou zoveel van dieren, ja. maar ik woon nu begeleid en dan mag ik geen dieren meer hebben. Nee, maar dan, dan kan zo'n boek toch weer een beetje teruggaan naar de tijd dat u ze wel had. Ik wil nog meer over dierenboeken lezen. Ja. Maar dit is dus al waarvan u zegt... Van, nou, als je van, van honden houdt en je wil een spannend verhaal erover lezen... dan is Richard Adams dus een, een mooi boek. Ik raad iedereen aan het boek van Richard... die van dieren houdt, het boek van Richard Adams te lezen, twee honden. Oké. Bij deze. Ik wil je bedanken voor het bellen, Anke. En ik wens je nog een goede nacht. Dankjewel. Dag. Hmm.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 The like whale for will and the beavers cry The highway, don't let me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Moving me down the highway, don't let me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Kim Crouse, I Got a Name, hier in Dit is een Nacht op Radio 1, waar we praten over het boek wat op dit moment op uw nachtkastje ligt. En aan de telefoon heb ik Marianne, nacht. Ja, goeienacht Herbert, ik spreek met Marianne. Leuke muziek trouwens heb je er steeds tussendoor, moet ik even zeggen. Ah, dankjewel, <laughs> is leuk om te horen. Uh, ja, ik, ik zit met veel belangstelling uh, naar dit programma te luisteren. En uh, ik denk, hé, hey, wat toevallig, want ik was vorige week echt, en dat doe ik elke zomer, nou, of elke zomer, maar toch heel vaak. Uh, ga, ik het, ga ik dezelfde boeken lezen? Ja. En dat zijn boeken van een hele bekende schrijfster, tenminste. De, voor de meisjes van mijn leeftijd, <laughs> uh, die in de jaren 50 geboren zijn. En dat is van Sissy van Marksveld. En dan bijvoorbeeld, uh, dat zijn een, de, de, de boeken van, uh, van Joop de Heul. Dat is, dat is een omnibus trouwens, waar ik naar op zoek was en die ik dus uitgeleend heb, helaas. Dus ik kan hem nu niet lezen. En, maar ik heb hier voor me liggen een zomerzatheid. En dat gaat, dat, gaat in de, dat gaat over een periode van voor de oorlog, denk ik. Ja, in de jaren dertig. En het gaat altijd over meisjes uit een, goede, uit een goed milieu. Die, uh, uh, die, uh, die dus uh, personeel in huis hebben. En uh, die dan uh, ja, van, uh, van alles meemaken. En wat mij zo aanspreekt in die boeken is... De, de ongecompliceerdheid, de onbezorgdheid van die meisjes. En uh, ja, hier probeert je dan toch altijd uh, te vereenzelgen met de hoofdpersoon. Ja, en wat was dan die onbezorgdheid voor die meisjes in het boek? Hoe, hoe onbezorgd leefden zij bijvoorbeeld? Nou, uh, ja, ze gaan uit, ze gaan met vriendinnen leuke dingen doen. Bijvoorbeeld, een zomersotheid: dat gaat dan over een, een groep meisjes, drie of vier. En die gaan logeren bij een, uh, bij een, uh, een, een jonker die op, een, uh, in een land, op het landgoed woont. Mm -hmm. Die jonker is dus een hele knappe man, en uh, dus past helemaal in het beeld. Maar heeft een vriend die uh, erg lelijk is en uit een arm milieu komt. En dan die meisjes komen daar logeren en de heren spreken onderling af, De jongens dan, die spreken onderling af dat ze, dat ze ruilen van, van persoon. Dus de lelijke, dikke, jonge jongeman is dan de landjonker en de knappe, uh, de, de knappe jonker is dan de eenvoudige man van kom af. En dan, natuurlijk wordt, het, eh, wordt een van die meisjes wordt dan verliefd op die, uh, op die uh, lelijke, lelijke man... omdat dat een man is van goede komaf, zeg maar. Mm -hmm. En aan het eind komt dan die ontknoping. Nou, en dan, die Maar, het dan, heeft ze dus, ja. en, maar <laughs> dan heeft ze dus niet door dat er dus een andere man uh, verkleed was als jonker. Ja, of ja. die zich dan ook voordoet als, ja, ja. als jonker. En dat komt dan aan het eind. En uh, het is gewoon heel, ja, ik vind het, het is heel simpel. En naast alle andere boeken die ik anders altijd lees... Vind ik dit altijd in de zomer altijd zo'n uh, ja, soort, soort vlucht, zeg maar, uit de ja, van mij, uit de, uit de werkelijkheid. Is het, boek een stuk, staat, ja. nee, het boek staat in mijn nacht, uh, in mijn boekenkast tussen Weer Hermans en Connie Palmen in, ofzo bijvoorbeeld. Maar dan, dan wil ik dit boek gewoon even lezen om, uh, ja, om eigenlijk uh, weg te dromen in, in een wereld die, uh, nou, die, die niet de werkelijkheid is. Nee, maar is het dan ook voor jou echt een stukje nostalgie? ja ja. Dat je denkt, het is zomer en ik hoor even terug naar die tijd toen ik jong was dat ik dat boek ook las. Ja, en, en uh, ja, ik, kan, ik kan mezelf niet vergelijken met... Uh, hè, want het, het, ze komen uit een rijk milieu en ik kom uit een gewoon milieu, zeg maar. Uh, maar om je daaraan even in, ja, in weg te dromen, zeg maar. Uh, want het is allemaal heel ongecompliceerd en, en makkelijk wat die meisjes bleven. Ze dus kennen geen problemen en geen, geen moeilijkheden. En uh, ja, in een wereld waar nog geen computer en geen iPhone en waar je niet zit uh, en zeg maar, uh, mm -hmm. is, dat wel een, uh, is dat wel een verademing zeg maar. Ja, en ga je hem deze zomer ook weer lezen? Nou ik wilde, dat was juist zo toevallig, ik wilde hem vorige week opzoeken. Ik denk, uh, het is slecht weer, dus ik ga lekker op de bank uh, met dat ouderwetse boek. En toen kon ik hem niet vinden. En nou blijkt dat ik een heel stapeltje boeken naar mijn vriendin heb uitgeleend. Dus... Ik heb hem niet. Nee, oké, okay, maar je weet in ieder geval je, je weet wel waar die is nu. En, en, en, ik, nee, waar die is, ja. En, en kan die vriendin er ook zo van genieten, zoals, zoals jij dat doet, denk je? Of? Ik heb geen idee. Daar was ik nu ook benieuwd naar, of ze het gelezen heeft. Zij is wel een stuk jonger dan ik ben. Dus uh, het zou best kunnen dat het haar niet zo aanspreekt. Maar misschien zijn er wel, wel leeftijdsgenoten die zeggen... Oh ja, ja, dat, uh, ja, dat vind ik ook uh, ja, leuk om weer, in, om weer te lezen... Of, ja, en hoe, ja. hoe ben je er dan ooit bij terechtgekomen bij dit boek? Is dat, was het dan via school? Stond hij dan in een bibliotheek? Of, uh... um, of kreeg je het voor ja, een verjaardag? Vroeger via de bibliotheek, Of dat ik hem zelf had. Dat weet ik niet meer. Ik heb hem later uh, gewoon uh, opnieuw uh, besteld, zeg maar. Bij, uh, nou, zeg maar, bij EVE-reclame, boop.com. <laughs> Daar heb ik die omnibus dus weer bij, uh, nou, opnieuw bij besteld, mm -hmm. zeg maar. Om weer opnieuw te lezen. En eigenlijk kwamen daarmee dus herinneringen aan vroeger weer uh, ja, ja, ja. boven. precies. Ja. Is, dat, is dit dan ook zo'n boek geweest waar, waarvan je vroeger, als er dan gezegd werd: oké, okay, je moet een boekverslag schrijven, Marianne, dan had jij deze uitgekozen? Uh, dat weet ik niet. Nee. Nee, dat, dat denk ik niet. Nee. Want? Dat, uh, omdat het meer uh, iets van mezelf is, zeg maar. Uh, ja, nee, dat. Daar kan ik niet zo goed uh, antwoord op. Nee. Dat, dat kan je niet in een boekverslag leggen? Een boek wat je dus heel erg mooi vindt... Dat, dat had je toen niet kunnen vertalen naar een, een, een boekverslag? Uh, nee. nee, nee dat, dat, Dan zou ik misschien toch eerder een ander boek uh, kiezen. Ik zou dus zo gauw weten welke. Maar nee, daar zou ik deze boeken niet voor uh, kiezen. Nee. Nee, wel grappig, want je kan nee. het nu op de radio heel mooi vertellen. Je hebt het verteld wat je er zo mooi in vindt. En terug naar die tijd... Ja, het is meer een beetje een droomwereld. Hè? Een, een beetje een soort fantasie. Uh, zo van, alles gaat er heel makkelijk in. Dus uh, uh, eenvoudig en uh, simpel. Dus. En dat is af en toe wel eens lekker. Ja. Nou, ik uh, een soort seat movie of zoiets. Ja, maar dat vind ik wel leuk. Dat, dat hoor ik ook wel eens bij mensen omheen. Die hebben dat bij films. Die kunnen dat ook eindeloos. Gewoon opnieuw diezelfde film kijken. Ze weten precies wat er komt. Ja. Maar gewoon heerlijk weer eventjes terug. Ja, dat je weet ja, wat er komt dat herken ik ook, ja. ja. Ja, daar heb ik ook de neiging toe om inderdaad een bepaalde film weer op te zetten. Maar dat, <laughs> die... dat, dat, dat lijkt mij dan zo lastig. Hebben er niet zoiets van op een gegeven moment. Oké, okay, je weet nu wat er gaat gebeuren. Je weet wat er met de hoofdpersoon gaat gebeuren. Je weet bijna ieder hoofdstukje kan je eigenlijk vertellen. Je weet, je weet hoe het verhaal gaat lopen. Dan op een gegeven moment houdt het dan toch op. Ja, en toch Ja, inderdaad. Bij bep... Met heel veel dingen heb je dat wel. Maar bij bepaalde films of bij bepaalde boeken. Uh, lijkt het dan toch een herbeleving Of ik kan ook zelfs. Er is één zo'n film, die is geloof ik een kerstfilm. Nou, als ik die dan weer zie, dan kan ik weer uh, helemaal onderroerd raken... door hm. wat mensen tegen elkaar zeggen. Ik weet niet meer hoe die film heet, kan er even niet op komen. Maar als ik daar weer uh, in zit, zeg maar... ja, dan kan ik weer ontroerd raken door uh, wat mensen tegen elkaar uh, uitspreken. Of uh, ja, die sfeer, zeg maar. Uh, ja. Sissy van ja. Marksveld, Een zomerzotheid, dat is het boek uh, wat jou heeft gegrepen... en wat je nog steeds uh, graag leest. Ja, op wat me heeft gegrepen. Nou, dat vind ik dan. Uh, uh, ja, dat doe je dan meer met boeken, misschien met zwaardere, hè? zwaardere inhoud, zeg maar. Maar gewoon wat me, wat me meesleept, zeg maar. Uh, ja, in een soort licht, luchtige uh, sfeer. Ja. ja. Dank je wel voor het doorbellen, Marianne. En ik wens je een goede nacht. Ja, oké. Okay. Graag gedaan. En een goede uitzending verder. Dank je wel. Ja. En ik ben ook benieuwd. Ja, welk boek ligt er op uw nachtkastje? We hebben ongeveer nog, nog een minuutje of twaalf, dus u kunt nog inbellen via 0800 1121. Dat is 0800 1121. Welk boek ligt er op uw nachtkastje? Amerikaans singer-songwriter Jason Upton en Beautiful People. Hierin, dit is de nacht op Radio 1. Het is 10 uh, minuten voor vier. We praten vannacht over uh, boeken die op het nachtkastje liggen. Of boeken die nou ja, dicht in de nabijheid zijn. En dat is wel het geval bij uh, Luc Verge. Goeienacht. Hallo, met Luc. Dag Luc. Een boek wat je hebt gekregen van je moeder. Dat lijkt me sowieso wel ja, bijzonder. Dat is heel grappig. Ik was een jaar 1718 toen ik dit boek kreeg. Het is een uh, liefdesverhaal. Het is geschreven door Reinhard Conrad Musler en vertaald door de heer A. Zalborn. Uh, het heet De Onbekende of nu de la Seine. Daar is het eigenlijk uh, heel erg bekend door geworden. Het is een liefdesverhaal van een jong meisje die haar grote liefde op een jaar of 1718. Um, ...ontmoet en wat heel eh, dramatisch eindigt in een zelfmoord. Ik kreeg dat boek toen ik eh, zo oud was als dat meisje... ...en dat heb ik altijd bij me gehad. Tot een brand, eh, dat boek verwoestte. Ik moeite heb moeten doen om het terug te krijgen. En via meneer Van Wilgeburg, die dat aardige programma had... ...dat je al je potjes en je pulletjes en je boekjes terug kon krijgen... ...is dat gelukt. Aha. Um, en dat vond ik zo leuk. En dat heb ik altijd nu ik het weer heb in mijn uh, on, uh, nabijheid. Dus, dus u, heeft dat boek, u, heeft, u heeft dat boek via een radio-uitzending weer opnieuw uh, tot uw. Uh, ja, dat gekregen. heb ik het weer teruggekregen. Prachtig gepakt van iemand. Uh, ontzettend aardig. En ik vind het zo leuk dat er weer terug is gekomen. Want ik ben een beetje aan het einde van de rit gekomen met, uh, voor de oorlog. En dat vind ik toch wel heel gek dat je zo oud wordt met zo'n boekje. Ik heb het uh, gelezen in mijn leven. Ook alle mensen die voor mij zijn geweest. De meeste kende ik wel. Ook de dame die natuurlijk dat boek van Sissy van Merckseld aanhaalde. En dat vind ik wel grappig. Dat vind ik bijzonder. Ja, dat, dat mensen die een beleving hebben bij een boek bedoelt. Gewoon de herinnering. Ja, ik denk en... dat heeft natuurlijk met de puberteit. Toen de tijd begon het wat later, hè, 17, 18 jaar. Mm -hmm. En dan zo'n boekje, want het was ook een beetje gruwelijk natuurlijk van mijn moeder. Die ik zeer beminde. Eh, om een liefdesgeschiedenis eh, wat dramatisch eindigt. Ja, inderdaad. Als je als ja. jonge vrouw net begint de liefde te herkennen. Ja. Nou, die heb ik hier herkennen, die liefde. Ik ben een paar keer getrouwd geweest en heb verschillende verhoudingen gehad. Dat heeft natuurlijk een bal met een boekje te maken. Maar eh, het is toch gek, vind ik, dat ik dat boek altijd als een klein rood draadje in mijn leven eh, heb gezien. Ja, en wat, wat, wat is, denk u, de reden dat, dat het moeder u, u, u het boek gaf? Is dat gewoon dat, u, dat, dat ze dacht: nou, uh, Luke moet gaan meer gaan lezen? Al, ik denk dat mijn moeder mij aardig doorhad als. Uh, ze vond het ook onzin dat ik zou gaan trouwen, waarop ik natuurlijk zei, ja moet ik dan altijd bij jou blijven dat, dat zie ik niet zo. Nou dat zag zij ook helemaal niet, want ik ben niet zo'n hele makkelijke tante uh, maar ze hield wel heel veel van me. Ze vond uh, ze vond het jammer eigenlijk nou en dat is eigenlijk in mijn leven wel uitgekomen, want na drie mislukte huwelijken uh, en wat uh, vrijers die ik ook zeer diep heb lief gehad Onder een glazen was zelfs. zelf. En heeft ze gelijk gehad. Ik ben geen vrouw voor één man. Ik ben een vrouw. Verschillende mannen. En ik denk dat dat heel vaak in het leven voorkomt. Je bent niet aan één persoon gebonden. Natuurlijk gebeurt dat, en dat zijn misschien uh, de supergelukkigen. Ik heb echt situaties gezien dat ik dacht: nou, jaloers ben ik er niet om, maar ik vind het prachtig dat het bestaat. Mm -hmm. Maar en hoe staat het dan in relatie tot dat boek? Want wat, wat, wat gebeurt er verder in dat boek? In het boek, uh, de nou, onbekende. Het is een liefde die dramatisch eindigt... in een zelfmoord in de scène. Uh, grappig. Er is van het meisje... Uh, die was onbekend... vandaar de titel... is een dodenmasker gemaakt... Uh, om te proberen om haar familie op te speuren. Dat is nooit gebeurd. Maar die maskers... ik heb het zelf ook in mijn bezit me gehad... dat ben ik helaas kwijt... door mijn worst leven... Um, dat was zo ontzettend mooi van een zuiverheid van het masker. Dat we dat altijd nog... Ik kan er echt nog helemaal eh, van onder indruk zijn. Dat iemand die heel jong de liefde nog een eens beleefd... want het komt helemaal niet tot een echte situatie. Het is een liefde die niet doorging. En die eindigt in een dood. En dat vind ik bijzonder dat ik nu als oude Theemuts van 72 jaar... nog steeds... Eh, gevoelig ben voor dit boekje. Het is een novelle dus. Hè. Het is maar een klein grijs boekje... met het wonderschone gelaat... van deze jonge vrouw... En dat, dat zit ook altijd bij me. Nu ik het weer heb, is het natuurlijk helemaal weer dicht op mijn nachtkastje. Maar in de jaren dat ik het uh, niet meer had, heb ik me echt uit de naad gelopen om het te pakken te krijgen. Ja, ja. Allemaal boekwinkels die zijn gevraagd en mensen beschuldigd. Oh, jij bent degene die dat boekje heeft geleend. En ik heb het nooit teruggekregen. Wat ook vaak helemaal niet waar was. Zit er zit wel eens meer ervoor komen naast. Maar ja, dit life, hè, denk ik. <laughs> maar wat ik me afvraag, u had het net over het masker. Wat bedoelt u daarmee? Uit het boek. De maskers. Wat, wat zei ik? De, de maskers uit het boek. De macht. De, de maskers had ik, had ik, kreeg ik door. Maar dat, dat heeft u niet gezegd. Oh, dat nee, heb ik niet gezegd. Oké, okay. nee, nee. nee, heb ik dat verkeerd? Uh, verkeerd? Het fascinerende. Het, het is toch bijzonder dat je eh, als, als jonge ontluikende bloem op 17, 18 jaar zo'n gruwelijk boekje van je moeder, want het was niet een leuk verhaal natuurlijk, maar het heeft, ze heeft dat zo goed aangevoeld dat ik het nu eh, 72-jarige nog steeds boeiend vind en mooi vind. Dat vind ik bijzonder. Ja, ik hoop en ik dat hoop, ik het uh, na ik... heel veel omreizen weer terug heb gekregen. Met die leuke man. Met het enige programma wat ik nog steeds mis. Meneer van Willegenburg. Ik hoop dat u luistert. Goeiedag. Ik heb er veel van genoten. Ja, ik vind maar... het jammer dat het weg is. Ja. Gelukkig kan ik hem uh, op zondag natuurlijk beluisteren. Maar dat is een totaal ander programma. Ja. Maar uh, het boek is natuurlijk. Uh, het, is, het is een liefdesverhaal. Uw moeder voelde dat aan. Uh, maar het, het einde van het boek, ik hoop niet dat dat. Uh, ...dat dat voor u ook van toepassing is? Dat, dat, dat... Nou, ik ben niet van plan om de scène in te lopen, G meneer. Ook niet in de Amstel. Gelukkig. Ik wacht maar gelaten af hoe het einde is. Ja, nou, ja. misschien zou ik het wel een stukje kunnen helpen. Ik doe wat voor een thuis. Ik ken natuurlijk veel oudere mensen. Ik vind het nou niet te zeggen... ...oh, oh, leven lol om in een thuis het laatste uh, eindje mee te maken. Nee. Maar uh, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Mm -hmm. En daarom ben ik er ook één, soms twee keer per week. Met een koekje, want het koekje is ook de foetsie. Dan krijgen ze een kopje koffie. En dan willen die oudere mensen iets bij. Nou, je kunt... Uh, ja, voor een klein bedrag toch voor Albert Heijn, of weet ik wat voor zaak. lekkere koekjes krijgen en die neem ik dan mee. Ik maak een praatje, ik vertel een uh, leuk verhaal, of althans iets wat ik dan denk dat leuk is. En dan ga ik weer heen. Hè. En ik kook ik graag. Ik kook voor mensen en, en uh, voor een sociëteit. En dat vind ik leuk. Goed om te horen. En u heeft een heel mooi boek uh, ja, om u heen van uh, Reinhold ja, Konrad Moesler. Heel veel mooie boeken. Ook die meneer die het over de apen had. Schitterend, schitterend. Ja. Je moet een boek ook natuurlijk leren begrijpen. Ik heb wel eens drie, vier keer iets moeten lezen voordat het kwartje viel. Ja, nou dat is misschien een mooie om daarmee af te sluiten. Je moet soms een boek misschien drie of vier keer lezen voordat het kwartje valt. Ja. Bij mij wel, niet iedereen. Ik bedoel, mijn inhoudt dus ook maar beperkt. Alhoewel ik soms denk: van, Nou, het valt best mee. Ik vind het leuk om te horen dat u zoveel zelfspot heeft, mevrouw Verge. Ja, dat heb ik zeker. <laughs> bedankt voor uw programma. Ja, en u ook bedankt voor het luisteren en voor het doorgeven van dit boek. Nog eventjes voor de mensen. Dus Reinhold Konrad Muschler, de Onbekende. Ja. Een goede okay. nacht nog. Dag. Dag. Dag. En hiermee sluiten we het onderwerp af over uh, ja, het, het boek wat op het nachtkastje ligt. Nou, zoals u, uh, als u wellicht uh, heeft meegeluisterd, dan heeft u uh, misschien meegeschreven... en dan ontstaat er een mooi lijstje met, uh, met boeken en, uh, en dingen die zeker gelezen moeten worden. Ik zal zeker gaan kijken welk boek ik eruit ga pikken. Want ik heb al een paar goede verhalen gehoord waarvan ik denk... nou, dat boek moet ik maar eens gaan lezen. Kijken of het wat is. Volgend uur gaan we veel muziek draaien, onder andere dan de nachtgedachten. En we gaan in muziek de wereld rond. We gaan verder met onze muzikale tocht langs verschillende landen. En vandaag zijn we aanbeland in Afrika.